Mannelijke bezoekers kunnen zich laten scheren zoals dat vroeger door kappers werd gedaan en vrouwen kunnen een gezichtsmassage krijgen. De nieuwe skischans in Vikersund in Noorwegen blijkt een recordschans te zijn. In één dag werd het wereldrecord drie keer verbeterd. Het oude record stond op 239 meter. De Oostenrijkse Koch kwam tot 241,5 meter. Daarna was er twee keer een recordverbetering door de noor Evensen, die uiteindelijk 246,5 meter sprong.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 in de nacht hebben ze feest geveerd op het plein van de vrede, van de bevrijding. Sowieso, was het bevrijding, ja. In Egypte natuurlijk, ja. Dus, uh, de kogel is door de kerk, maar het schiet is nog niet voorbij, want het leger is aan de macht natuurlijk. Sweet so en Beautiful ones dat was echt een, een grote hit in de jaren negentig. En Carl... Barat, die zat in Soeboeid en die heeft momenteel een hit in de alternatieve team. Met het singeltje Run with the Boys. Hij is ervan doorgegaan en hij is solo gegaan. Het is 7 over 9, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. We gooien even de vader in en ik zie ook dat het kabinet ook even de vader in gooit. Het kabinet wil op tientallen trajecten de maximumsnelle zo snel mogelijk opvoeren. Wauw! Van 120 naar 130 kilometer per uur. Dat, dat geldt echt secondes gewoon op een traject. En het gaat over de snelwegen. Even kijken op de delen van A17, A32, A37 en A58. De hele dag door alleen maar grote... Oh nee, de hele dag door alleen maar 130 kilometer. Grote hits, wou je zeggen. Grote hits worden er gedraaid alleen maar. Dus een beetje doorpoken daar. Het is helaas niet in de Randstad. Dus ik vind het toch wel een beetje, een beetje opmerkelijk. Want in de Randstad, daar moeten we ze eens een beetje opschieten. En die achteraf wegen, zoals op de Afsluitdijk, daar kan je sowieso altijd doorrijden. En de mensen die daar rijden, die hebben helemaal geen haast. Die hebben, op die landwegen hebben ze nou helemaal van... Moeten we ergens op tijd zijn? En ja, dan ben je een beetje opgeschoten. Dan kon je al die tijd 130 plaats 120. Zit je aan het eind, zit je achter zo'n trekker. Ja. ja. Daar worden we ja. ook niet vrolijk van. Nee. Nou ja, het is, het is een begin. Ze ja, uh, zitten wel te denken om op meer wegen... Uh, uiteindelijk van 100 naar 120 te gaan. Dus dat ja, zal wel weer. Ja. Dus het, ja, het, moet, het moet toch ergens... In de lengte of breedte moet het... dat de infar infarit wordt verwerkt. Maar ja, je hebt steeds, uh, vaker verwerkt. Heb je, steeds vaker heb je... van die uh, snelheidsmeter, uh, die, die snelheidsaangevers boven de weg. Ja! Eh, en dan geven ze aan van... nou, je mag nu nog maar 50. Maar ik denk dat ze dat gewoon moeten variëren. Is het gewoon avond of nacht? Dan laat je hem, zet je hem gewoon lekker op 130. Is het gewoon veel drukker, dan zet je hem gewoon op 100. Want dan wordt het gewoon onverantwoord als het zo vol is. Ja, en, dat zou wel leuk zijn. En ik denk dat ze dat gewoon op die manier moeten doen. Met sensoren en al die dingen meer. Dus, uh, Zo, en dan ga ik lekker hier een scoop jatten. Uit Geest, dus Want, uit, dus uit Geest en Alkmaar hebben ze momenteel een wegversmalling. En daar mag je niet harder dan 70. En dat, hele, dat is echt 6 kilometer lang. hè? Eindeloos lang is dat. Hallo, en 70 ze, kilometer. 7 kilometer. Ja, 7 dus, kilometer, 60 kilometer per uur. Dat, is, dat duurt hoger 10 minuten. 10 minuten. Nog niet eens. Ik kan je echt heel veel in doen in 10 minuten hoor. Maar daar gebeurt niks. Zijn ja. ze, <laughs> Bij echt... de meeste duurt het maar een minuut. Dus je, de eerste keer dat je daar rijdt, je denkt: nou oké, okay, doe rustig aan. Tweede keer dat je nou, ze doen weer niks. Nou, dan ga ik 80. De ja. derde keer dat je ze doen echt niks. Nou, 90 geeft het rijden gewoon 100 daar. Dat is wel lastig. Echt, je gaat vlak langs. <laughs> inhalen. Hey, maar ik snap het nu wel. Hey, nu zijn hoor. ze er flink op controleerd. Dus wees gewaarschuwd. Als je richting Alkmaar gaat, dat traject, dat is echt een melkkoe. Nee, <laughs> hey, maar ik snap het nu wel hoor, met die Valentijnsdag. Dat de mannen 50% van seks en die vrouwen uh, willen maar een half procent. Als die man er zo tergend langzaam over doen, tien minuten, ja, dan hebben die vrouwen daar gewoon geen zin in. Hé, hey, wacht, ik snap het niet. Ja, tergend langzaam. Ja, tien nou, minuten is tien seks, tien minuten, tien minuten lang. Ja. Dat is toch hartstikke, dan hartstikke je, lang, ja, nou, tien minuten? Ja, daardoor komen die vrouwen weer op al die ideeën van, goh, we moeten het plafond niet witten en wat zal ik eens halen. En, goh, die ene jurk past niet meer. En, ja, het is gewoon zo... Het duurt te lang. Oké. Okay. We Vrouwen zo raar dat ze, ze kunnen op, op, de meest, op een schoen kunnen ze eindeloos lang lopen. Moet ik hem nou wel ruilen of niet? Ja, is wat vind je nou van het is mooi? Ja, maar ik Terwijl, je gaat om het voortplanten in het leven en kunnen zich niet concentreren op dat ene moment wat één keer in de week gebeurt. Ja, maar je hoeft maar uh, even een, een verkeerde gedachte te hebben en je kan wel overnieuw beginnen. Dat is te veel in de jaren. Ja, eens. dat is uh, te ja. heel lastig. Uh, ik heb dacht, ja, scoop. Even, ik ga hem even lekker, lekker zelf doen. Ah, doe Twee maar werklieden vrijdagmiddag in Delft een 52-jarige Delftenaar in het bakje van een hoogwerker meters boven de grond bij het politiebureau afgeleverd. Dat mag helemaal niet. De man die later een veelpleger bleek te zijn, had geprobeerd een fiets te stelen. En de eigenaar die had hem dus betrapt. En de werklaar waren er in de buurt met de hoogwerker aan het spoor. Die kwamen meteen in actie. En ze stopten gewoon de man in het bakje. En hup, ze deed hem gauw de lucht in. Dus hij durfde natuurlijk niet te springen. En ze reden met hem in de lucht naar het politiebureau. Ik vind het wel, ik vind het wel helder hoor. Die, ja, uh, het is... Uh... En daar kon de man gelijk worden aangehouden wegens poging tot diefstal En de eigenaar van de rijwiel, die was er gefietst. Die deed aangifte. En de politie, uh, ja, de veelplegers, zeiden van ja, ik vond, ik vond de rit door de stad wel als zeer, zeer vernederd. Hij voelde zich als prins Carnaval die door de stad werd rondgereden. Dus dat is wel goed zo. Van, oh, dit, dit, dit, dit, dit gaat verkeerd. En dat ik vind dit mag, wel, niet. Dit en mag ik niet. Je mag niet die hoogwerken omhoog doen terwijl er iemand in zit en rond gaan rijden. Dat mag niet. <laughs> maar ja, volgens de woordvoerder van de politie had de werklijn hem een bakje gestopt zodat hij niet kon stappen. En mogen burgers op die manier iemand aanhouden. Dat heet een citizens' arrest, hè? Hoe ja. noemen we dat? Een burgers' arrest? Dat mag. Nou, ik vind het wel heel ver gaan, nu. Maar dan nou, nou gaat die man natuurlijk de aanklacht indienen tegen die werklijn. Van het mag hem niet. Nee. <laughs> ja. Dat mag ook niet. We hebben, we hebben regels waar we aan dienen te voldoen. En dan is het een veelpleger, een crimineel. En dan moet die, doet die mens oneerende praktijken meemaken. Het is een schande. Het is een schande. <laughs> ja, Jawel! dan heb je die rare mannen weer uit Den Box. Je bijzondere kamertjes zijn begonnen uiteindelijk in een boot. Een CD hebben opgenomen. De band heet krach. En hier is single. Pak aan. Het voelt zo oud dit, oh, dit voelt echt... vroeger dat je nog bij je ouders thuis woonde, op de bank zat, zo voelt het een beetje dit. En toch een dat je een ik ben tegen mijn ouders. Maar ik vind het toch wel lekker dat ik thuis woon. Zo voelt het een beetje deze plaats. Nou, een gevoel van veiligheid hè? Ja. Dit, soft uh, place to fall. Cherry man. Ghost heet het. En Kissing Strangers gisteren zagen we het. Er werd volop gezoend. Er werd uh, omgeheld. Om, Want was het een vreugde. Ja, leuk om te zien. En vooral het geluid. Ja, er zal ook van, ongetwijfeld hierdoor door dit soort euforie. Terwijl er toch wel veel geseks zijn gisteravond daar. Maar er waren zo weinig vrouwen op de straat, werd later gemeld. Er waren vooral heel veel mannen, geloof ja, ik. Ja, dat is ook wel zo. Ik denk dat de meeste mannen ja? misschien denken van blijf jij maar thuis. Dan nou, raak je kwijt in de mensen, maar daar, Dan ga je met een ander aan de haal. Nou, uiteindelijk gingen ze geloof ik wel wat gezinnen op het pad. Met uh, kinderen achterin de auto en zoiets. Ik vind het wel bewonderlijk zwaar dat er zo weinig slachtoffers zijn gevallen. Ja. Moet je je voorstellen, hier in Nederland hebben we voor elke beweging die we maken op straat... hebben we een regel bedacht waar je aan dient te voldoen. En in, in Egypte is het momenteel een chaos. Iedereen loopt op straat. Ja. Auto's rijden er op straat. Brommers wauw, wauw, wauw, tussen door. En ze toeteren en ze schreeuwen. En, ze... en er gebeurt niks. Ja, maar het is daar altijd hoor. Ja, de, de, <coughs> ze zijn ja, het gewend. Want je hebt daar, als ja. je, ik heb daar toen in een hotel gezeten. Ook uh, aan zo'n groot plein. Daar, daar zat ook een klok op. Misschien was het dat plein. Ik weet het niet. Nee? Maar het was gewoon heel eng om over te steken. Maar iedereen reed en toeterde. En er, zitten, er komen er ook van die karretjes met een ezel voor. En die zitten helemaal vol met stro. Echt dat je denkt van dat die ezel dat redt. Ja. Weet je? Of er komt er gewoon een vrachtwagen langs. En er ligt gewoon het blote vlees. Vers ligt erin. En er ligt gewoon een man op te slapen. Weet je, dat zijn van die hele aparte dingen. Dus ja, alleen wat dat betreft is zo'n andere cultuur. Dat is wel heel fascinerend. En het gaat ook gewoon door. En het gaat maar door. Het is net gewoon één grote maalstroom, weet je wel. Ja. En in uh, Nederland, uh, ja, ja, dat is toch heel anders. Er moet overigens wat voor bedacht ja. worden. Ik, ik ja, denk wel, ja, maf. dat Het dat... is net als die film van Finding Nemo. Dat die hele stroom gaat, weet je wel. Ja. Maar al die schildpadden van, go, laat je meevoeren. Go on the klo, Helemaal gek. En uh, daar, daar moet je gewoon even 1, 2. En ja, je zit erin. weet je? Nou? Ja. Dan ga je verder. En in nou nee, dat vind ik niet helemaal volgens de regels gaan. Misschien moeten we even de boel... We, we, we gaan zetten gaan even de boel de stil. Ja, dat kan we gaan we. even praten. Want ja, dit gaat op, niet goed. Hou op met het gaan praten. Er is zo. geen overzicht. Er moet overzicht zijn. En dan uiteindelijk kunnen we ook wel weer. Dan moeten we moeten het gaan controleren. Ja, dan gaat er iemand ja. langs de kant staan. Die gaat kijken of de stroom wel goed gaat. Maar die doet het niet goed. En dan zetten we er nog eentje bij die controleert of het wel goed gecontroleerd wordt. Ja, nou, ophouden hoor. Ik heb, een, heb op ik, ook een, nou, ik heb hier nog een bericht. Dat is nou, vertel maar, ik hek. ben er klaar voor. Morgan, de orka die in juni zwaar verspakt uit de Waddenzee werd gevist, krijgt rechtsbijstand. <lacht> Volgens verschillende actiegroepen, verenigd in de Orka-coalitie, heeft het zoogdier het recht om zijn vrijheid terug te krijgen. En die coalitie heeft dus een advocaat in de arm genomen om dit doel te bereiken. En Dolphin Harderwijk die heeft het in december ontraden om haar vrij te laten. Want het dier zou het gewoon niet overleven. Maar ja, de die, die coalitie heeft zelf van boven alles moeten gewerkt worden aan een vrijlating van morgen. Zodat de internationale wet en regelgeving gevolgd wordt. Dat heb ik echt zo van, hou nou het erop. Zo en een grote had vis. die al lang al uh, lekker uh, op tafel gelegen. Nou ja, hier op kan avondjes. Moet je kijken of er kattenvoer je ervan gemaakt kan worden. Zo, man. Katten? Is nou, het, ik zag vanochtend even... Ik denk, ik kijk naar het nieuws, maar toen zag ik een stukje van Cousteau. Ja? Weet je, wat ook... Die, die, die mensen, of die dieren moeten ook een uh, advocaat krijgen. Dat die maandvissen, die zijn vrij groot. Hè, en die zo die, die, die heel relaxed rond. Ja, ja. Maar die zeehonden... Die, die, die, die, die, die spelen ermee met die maanvissen, maar die eten hun vinnetjes op en hun staartjes. En daardoor kunnen ze weinig meer. Dus zie je alleen zo'n heel klein vinnetje nog, maar daardoor zakken ze naar de bodem. Ze kunnen niet zo goed meer zwemmen, maar daardoor hebben die zeeleeuwen en honden gewoon vers voor. Ah, oh, wat goed. Daar dus, moet ook een actiegroep voor, want het mag niet. Dat is zielig. Ja. Het ja. is zielig, toch? Ja, nee, dit is helemaal waar. Dat, dat dan zag niet. je echt zo, dan zag je dat lipje zo? Ik denk van, oh, hij huilt misschien wel. Hij helpt waarschijnlijk helemaal niet. Nee, dieren niet. hebben wij, bijna geen emotie. Wij geven onze gevoelens, die, die projecteren wij gewoon op al die dieren, weet je wel. Ja, het is zo leuk. En die vis, die wil waarschijnlijk best wel naar zee. Nou, la, had hem dan niet binnengehaald, weet je wel. Dat is dan ook weer het recht van de sterkte. Maar, of gooi je hem nu eruit en uh, hup. Het is bijna zomer. Ja, Stemmen. Het, het is leuk om onze emotie op alles te projecteren. Maar het is wel een prachtige reclame weer als ze we hem nu loslaten voor het Wereld weer. Net als met het zeehondje, weet je wel. Of, uh, ja. Hè? Die vond ik geweldig en dan moet ze gewoon met die vis ook gewoon. Uh, die zekerheid. zijn tegen... echt geen liefertjes hoor. Als je die, als je die uh, uh, lucht. Uh, weet het zo. Uh, die uh, liefdagingsmaatschappij erbij haalt. en De televisie erbij. Dan kunnen ze er heel veel geld mee ophalen. Van als ze het mogen filmen en zo. En dan kunnen ze heel veel goeds meedoen voor de natuur. Ja, en het heeft ook, heel veel mensen hebben ook wel leuke, leuke banen. Gauw tip. Gouw zo. Gouw zo. Pak hem hier. Ja. Ja. Jawel, Liam Gallagher. Met. Met. Uh, heeft een momentje. Met. Uh, ik loop even naar de regie om te vragen wat dit is. Badly -eyed, bad, bad, bad, bad, bad eyes. Betty so. eyes. Wat zeg je? Oh, is niet mooi. Nee. kan ah. beter. Wat zegt u? De, wat zegt u man nou? Als we dan nou toch onprofessioneel bezig zijn, zet ik hem gewoon uit. De rollen van Betty Eyes. Hello? een beetje moet gedragen. Ja. Toen die opleiding niet voor niks gehad. BDI's Eyes is de nieuwe plaat van... Uh, ja, ja, die van uh, Gallagher, Liam Gallagher. Hij is natuurlijk met Noël ontzettende ruzie gehad. Wanneer hebben ze dat niet? En toen is hij met BDI's begonnen in 2009. En het begint nu een beetje aan de oppervlakte te komen. En ze komen naar Nederland. En ze spelen in een heel klein zaaltje. En dat is natuurlijk leuk. Want Oasis heeft alleen maar een grote zalen gedaan. En nu speelt dus één van de mannen uit Oasis. In een heel klein zaaltje. Ik geloof dat ze, ja, ze moesten nog heel veel, veel doen om die zaal vol te krijgen. En Paradiso, geloof ik, of zo speelt hij. Oké. Okay. Dus uh, ieder geval in Amsterdam, dat weet ik zeker. Straks wat nieuws uit de Regio. Uh, eerst nog even wat uh, verontrustende berichten uit Vietnam. Met een enorm waterhoofd en veel te klein lichaampje is ze gedoemd om vrij altijd in haar bed te liggen. Vandaag is een reportage van uh, Annelieke Lingerak. Langerak, Lingerak. Langerak, lange niet ja. Lingerak, rak, lange, lange rak. Die beschrijft een verhaal over het ontbladingsmiddel dat Amerikaanse troepen 40 jaar geleden hebben gebruikt in Vietnam. Dat dat nog steeds invloed heeft op de mensen die daar wonen. En dan komt ze in een of ander ziekenhuis. Dat doet denk aan een ziekenhuis uit de jaren 40. Weet je wel, van die ijzeren bedden. Kale gangen en zoiets. Je denkt van, hu, kill hier en daar. Nou ja, daar liggen allerlei kinderen die pas geboren zijn en die nog steeds last hebben van... Het onthaar, dat onthaaringsmiddel moet je mij houden. Het onbladeringsmiddel. Het nou, onthaart ook volgens mij. Ja, echt, als je die kinderen ziet, er is een foto <laughs> ja, het is, bij het bericht, dan zie je ja, het is bijna het vissenhoofd wat die jongen heeft. Ja. Echt, sommige, sommige kinderen hebben ook geen ogen, die hebben geen oren, die zien er echt heel veel verminkt uit. En dat is dus iets wat, wat, wat, wat, wat 50, 40 jaar geleden is gebeurd in Vietnam, En nog steeds heeft dat invloed op de geboorte van kinderen. Nou, dit doet mij ook denken aan die maanvissen waar ik het net over had. Ja, en de vinnetjes eraf gegeten worden. Ja, dat is Maar uh, het is inderdaad vreselijk. En... Ze zeggen ook dat die zooi, dus gewoon dat via eten en zo dat het allemaal binnenkomt. Hè? Ja, eerste heb mensen hebben al leukemie gehad, kanker, allemaal dat soort dingen. En het. Ja. Zijn er toch al mensen die het hebben overleefd? Maar die hebben het toch bij in hun genen meegedragen. Ja. En dat ja. gaat verder. Ik heb het ook, ook gezien van met BNN, hè, Van Try Before You Die. die, ja? dat was die Katja Schuurman was daarheen gegaan. Oh ja. Chernobyl. ja. En, uh, maar het was daar prachtig, weet je wel. En er waren ook mensen die daar woonden. En er zijn gewoon een heleboel bij die gewoon wel goed waren. Maar het, ja, die kinderen. Die worden gewoon in de oorsprong worden aangetast. Hè? Op het moment dat ze uh, geboren worden. En ze noemden dat uh, trouwens agent orange. Dat, ah. ont, uh, dat ontbladeringsmiddel. En waar werd het ook weer voor gebruikt? Want zo'n mensen ontbladeringsmiddel is het dan nou weer voor. Ik bedoel, die, die bomen moeten gewoon bladeren. Nou, als die, die vier panees in die bomen zaten, gooiden ze dat uh, ontbladeringsmiddel eroverheen. En dan dragen ze zo zitten en dan paf, paf, paf, klaar. Ja. Het was geniaal bedacht natuurlijk, maar het hmm, was niet echt een goed spulletje. Nou, niet zo lekker. Nee. En. Uh, dan heb je het over die natuur. Nou, in, in Duitsland hebben ze er toch wel weer wat wolven in de natuur ingegooid. Oh ja. En nou blijken er zo'n vijftig te leven daar. Maar die geven dus allemaal. Dus er zijn sommigen die dus echt uh, problemen brengen. Want er is een wolf die heeft in de voorbije zeven maanden al zeventig damherten en rendieren en schapen gedood. ten noorden van Berlijn. En uh, ja, die boer zelf die zegt: uh, van ja, dit is het aantasten van de pijngrens. Ik heb er gewoon geen zin meer in. En afgelopen donderdag leidden nieuwste aanvallen ook weer tot een bijeenkomst van 200 mensen in het gemeentehuis van Witstok. Dat is dan een, een uh, plaatsje in de deelstaat Brandenburg. En uh, ja, ze zijn er uh, gewoon doodziek van, ze zijn via Polen binnengekomen. Ja, het gezonde met die Polen. Zelfs die wolven zijn lastig. Ja. In Polen wonen er 700 en er zwerven dus in heel Midden- en Oost-Europa 18.000 wolven. 18.000, dat is, heel is best wel, wel eng, want ik ben een keer uh, verdwaald in een Duits woud. Nou, ik had wel een wolf tegen kunnen komen. Maar de laatste vier weken heeft hij drie keer toegeslagen. En hij de laatste keer beet hij 15 schapen dood in een wei. De wei was wel met schrikdraad afgezet. En het is ook heel normaal dus volgens de natuurbeschermer. En die vindt het helemaal niet erg. Hij roept gewoon de veehouders op om hun weilanden beter te beschermen. Maar ja, de staat heeft uh, wel uh, gezegd van nou ja, we willen u wel wat vergoeding geven. En uh, ze hebben al 35.000 euro betaald aan uh, vergoeding aan de boeren van wie de, dieren zijn doodgebeten. Maar ja, ze hebben wel zo van, ja, moeten we nou doen? Moeten we ze helemaal binnenhouden? Moeten ze hoge yeah. hekken eromheen plaatsen en zo? Nou ja, dat is eigenlijk van de gekken. Het is de natuur, want, uh, want als je ja. dat gaat doen, dan krijg je misschien weer dat als iemand gewoon s'nachts op zijn fiets rijdt... dat hij gewoon door de wolf gepakt wordt. Dat, ja, nee. Ja, moet je dat hebben? Moet je dat willen? Nee, nee moet je dat willen? Nou, dat is ook ja. niet de oplossing natuurlijk, hè? Nee, nee. Spannend allemaal. Ja, de natuur, de vrije loop of toch een beetje ingrijpen. Oké, okay, nou, even niets aan de hand, muziekje. Sensations in the Dark. Reeds. Ja dames en heren. Grote eertje wezierwem. Once upon a time I took to and drank it every night. A Come to play Well, cockle and Did I was designated Very crazy Don't you Misschien dus geen hoogstandje, maar de tekst, hè. Wat een diepgang. Sensations in the dark. Daar was je zelf wel achterkomen, denk ik. Het is half negen, uh, half negen geweest, dat klopt. Het ja, is negen ouais. uur geweest, kwart over negen. Maar nu is het toch echt half tien. Ach, goed. Wat is het? Ik heb altijd een idee. Er is altijd iets. Ja, er is altijd iets. Ja, nieuws uit Zandvoort. Oh, dat Zandvoort is Zandvoort nieuws. De burgemeester uh, heeft op de website van de gemeente laten zetten... dat er uh, maatregelen worden gehouden tijdens uitgaansavonden. Afgelopen maand is er wordt een er... maatregel genomen. Afgelopen maand is er sprake van een tsunami. Van gevoelens van onveiligheid. Onder bezoekers van het uitgaanscentrum van Zandvoort. En vooral geweldsincidenten hebben impact op het gemoed. Het gemoed, jawel. Oh, en overigens het... blijkt uit de politiecijfers slechts een kleine stijging van het geweldsincidenten. Maar de mensen voelen zich gewoon minder veilig. Er worden nu extra maatregelen ingezet. En de burgemeester heeft gezegd. van Mensen vinden het steeds vaker intimiderend of zelfs bedreigend in Zandvoort. En uh, daarom. ...heeft hij wat maatregelen ingesteld. Er wordt een consequent lik-op-stuk-beleid gevoerd. Nou, dat is dus gewoon zo van... Uh, als je wat op straat gooit, oprapen! Gelijk, geen gezonde meter Met je neus erin. Politiecapaciteit wordt de komende twee maanden... ...verdubbeld in de horecanachten. En uh, ze, co ze controleren veel verkenter. En uh, de rechterrelatie relatie tussen feit en straf... ...wordt vergroot door onmiddellijk innen van boetes... ...door het Openbaar Ministerie en zo. Er is ook nog een apart CIE-nummer ingesteld... ...voor Sandvoort. Ja. En uh, iedereen kan op basis van anonimiteit informatie doorgeven. Het is gewoon een kliklijn. Over zaken die zich in de horeca afspelen. Dat CIE is... staat onder, oh, voor criminele Eenheid. Oh, ik word hier altijd zo moedeloos van. Het is ja. zo'n hele papierwinkel wat uiteindelijk weer niks op gaat leveren. Dan moeten we weer boetes uit. Worden. We gaan een snoeihard aanpakken. Ja. En uiteindelijk komt er weer zo'n agent bij. En dan moet er nog een agent bij komen. En op een of andere manier, we hebben er niet zoveel respect meer voor. Dus dan blijft het, ja, het, ik weet niet. Maar ja, ze gaan in ieder geval wekelijks, uh, gaat de horeca met de gemeente en de politie uh, afstemmen. Wekelijks. En daarnaast worden wekelijks cijfers bekendgemaakt. Met behulp van de lik op stukmeter. Nou, ben benieuwd. Ja, ja, nog de, het kliklijntje. Ja, doe nog maar wat even. Te klikken? Ja? 06 klikken 06 52 52. Ik zal hem gelijk even in mijn telefoon opslaan. voor de meest lullige dingen, bel gewoon op, want ze ja. maken er werk van. Dan zeg je gewoon van, oh, ze staan er binnen te roken. Zaterdag 5 februari, dat was vorige week, hield de politie een 21-jarige zandvoerder aan. Hij maakte deel uit van een groep jongeren die uh, gaf geen gehoor aan het verzoek om weg te gaan. Gaan jullie weg? Hij beledigde ook nog een keer de politie en werd meegenomen naar het politiebureau. En tijdens het fouillering werd er softdrugs oh, bij hem aangetroffen. Echt? Ook de politie hield zaterdag, diezelfde dag, wel twee halemers aan op verdenking van mishandeling van een portier. Meestal is het andersom. Uh, en uh, van een horeca gelegen aan de Halterstraat. De halemers in de leeftijd van 24 en 33 jaar oud werden meegenomen aan het politiebureau en ingesloten. Uh, en was dat gemeld eerst via die kliklijn? Nee, dat niet. 06... En op zondag is er ook nog een keer een... Uh, een politieman in Zandvoort gewond geraakt toen hij op straat in gesprek raakte met een verdachte... Deze kreeg een duw en uiteindelijk is deze politieman opge, uh, opgenomen in het ziekenhuis... met een zwaar gekneuste knie. Zo. De verdachte is ingesloten, de politie doet aangifte van mishandeling. Wilde hij een knietje geven aan een man en iemand, en die had een tok om. Ja, dat, ja. dat is uh, ook wel slim. Snoeihard gaan we optreden. <laughs> hard. Okay. Ik heb nog een, uh, ik heb een positief berichtje, laten we het een positief ja, bericht okay, sluiten. De natuurbrug over de zand die verbindt tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen... En de brug ja, die geeft hè, de dus inleiding, dierenplanten meer ruimte, la la Maar de Nationale Postcode Loterij die heeft dus nu gezegd van, uh, dat, dat de loterij graag wil helpen deze belangrijke verbinding te realiseren. Oh, en mooi. ze hebben dus een cheque gegeven van 950.000 euro, mensen. Frida van Diepen voorzitter en Jacqueline van oh, oh, wacht die, die uh, van uh, van Nationaal Park Zuid-Kenneland die hebben dus de cheque in ontvangst genomen. En ze zijn er erg blij mee. Wachten we, 900.000. 950.000 euro. Gewoon om ja. te helpen om die uh, Natuurbrug te gaan maken. Maar ik dacht dat de Postcode-loterij praat, toch alleen in de miljoenens? Nou, het en is, niet het in, is een, in bijna tornen. een miljoen, hè? Ja, dat vind ik kinderachtig. Doe ja, maar, maar kijk, hier gaat geen belasting vanaf. Oh, dus dat, dat scheelt misschien Dat is het. Oh, dat is ook niet helemaal gek. Nou ja, aan. Ik vind het wel leuk. Hè. Als je er nog meer over wil lezen, kijk dan ook op www.zandvoort.nl. Daar staat dit bericht op. En ook de bericht over de maatregelen tijdens de uitgaansavonden. Blijf op de hoogte. Uh, Heemstede nog een berichtje van. Rechten open wegen zonder bomen nodig uit om snel te rijden. Heerlijk het gaspedaal in te trappen. En jawel, de staatskars flink te spekken. Wegen met uh, veel meer bomen. ...nodigen dan toch uit om niet zo hard te gaan rijden... ...en nu gaan ze op de Heerenweg in Heemstede... ...gaan ze daar bomen plaatsen. Ja. Wat een goed idee. Ja, maar je hebt daardoor wel een beetje last van uh, verkeersomleidingen. Uh, dus let wel op als je naar Heemstede gaat... ...want volgens okay. mij kan je bij, bij de Kerklaanen weer niet in of zo. Oh, dus oh, ja. ik pas geleden ook ging ik richting Amsterdam. Ik moest echt uh, flink opletten om nog Zandvoort uit te kunnen komen. Ja. Elke keer kwam ik weer op hetzelfde ding uit. Maar ja, goed, dat dus... kwamen door met Tom-Tom, want ik werd elke keer weer afgeleid door mijn Tom. Denk -tom. nou, Tom-Tom geeft de uh, aanwijzingen, maar nee, hoor. Dat, uh... Goed, tijd voor de Jolandekeuze. Oh. Ja, speciaal uit Frankrijk. Uit Frankrijk overgevlogen. Ja, Grégoire. Ze hebben gedoe met zijn piano, maar dat past allemaal net. Toi, plus moi, plus eux, plus tout ce qui le veulent, Plus oui, plus eux, et tous ceux qui sont seul Venez et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux amis. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Voorzitter, hoe ...seksuele man die het moeilijk heeft. Ja, dit is dus een plaat die heeft het maanden... ...op één gestaan in Frankrijk, dus ik had hoge verwachtingen. Ze oh, zijn afzien, niet zeg? helemaal uitgekomen... Maar nou ja, dit is waarschijnlijk de Marco Borsato van uh, Frankrijk en omstreken. Ja, ik vind dit dan beter aan te horen dan Marco Borsato. Maar ja, omdat okay. ik heb totaal geen idee waar hij het over heeft. Nou, ik, ik heb ook geen idee. Weet je wat ik trouwens heel spannend vind? Ik heb hier nu de concertagenda voor mijn neus. Concertagenda? Maar ik zie dus dat Dennis van der Geest, die is in de Melkweg in Amsterdam. Ja, die draait plaatjes. Wat doet hij dan? Is hij gewoon een uh, ja. Oh, wat grappig. Ja. Hij, okay. komt, hij komt toch uit Zandvoort, Dennis van der Geest? Ik heb toch geen idee. Haarlem? Uit Haarlem hoor ik net. Oh, ik had dat idee dat hij een beetje een zachte gea had met praten. Hij praat altijd een beetje lijzer. vind ik. Ja, maar niet Amsterdamse Haarms of zo. Nee, dat niet. Zeker niet. We hebben ook nog in het Gelredoom, in Arnhem, Hard Boss. En in Paradisa, ik zeg maar een beetje wat in de buurt is. Aspen en the Witch en Hoxley Workman. Oh, die is gaaf. Ja, die is En dan heb je nog ook... Hoxteen Workman staat in Bitterzoet in Amsterdam. Staan ze, misschien doen ze twee uh, opnames vandaag waarschijnlijk. Van okay. De ene na de andere of zo. Wat hebben we nog? Uh... Oh, jongens, dit is helemaal leuk. Op het podium Duiker ja? in Hoofddorp. De komende drie J's. Jawel. Ja, die gaan toch zingen in het Songfestival? Oh, oh, zei, zei, oh, die, die, die ja. zijn gewoon. Ik, ik hoorde vandaag ja. Johnny Hoes erover bij het sukkelde ik in slaap. Maar ik weet ja. niet of ze te maken met, het, met een rotplaatje, zodat Johnny Hoes toch echt oud ontwoord worden is. Nee, maar ik heb er verder ook niets mee. Maar uh, ik, ik vind het dan wel leuk. Het is gewoon leuk om even een beetje te zeggen, wat is er een beetje in de buurt? Was Back to the Zoo, waar speelde die? Going, back, uh, die speelde ook ergens, had je het erover. Go Back to the Zoo, op het ja? poppodium in een bos. Okay, en de Bollywood de Show die is in Marine Martini Plaza in Groningen. Want dat is trouwens wel leuk. Dat was gisteravond, had je toch, uh, uh, wat was het, de X-Factor. En daar was er een, een, een Indische dame. En die deed uh, dat liedje uit uh, Slamdak Miljonair. En die deed ze hartstikke leuk. Ja? Ja, die zong dus gewoon in het Indisch. Of Indonesisch, of weet ik veel hoe die taal heet. Hartstikke en leuk. En in de Heilige Musical, daar is allemaal opgenomen. En daar is vanavond het Amsterdam Reggae Festival. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Bob Marley-achtige muziek, weet je wel. Chill, het is man. gewoon jammer dat ik gewoon geen kaarten heb. Nee. Nou, Going Back to the Zoo speelt dus in, wat zei je Den Bosch? Ja, de WT Pop in Den Bosch. WT, nou, ja. laten we dan ook maar even Going Back to the Zoo. Okay. Go Back to the Zoo, moet je ja, zeggen. Ja, go, het. ja. En sorry voor de tekst. Want die is Fuck You. Silence is broken. Kwart voor tien. Go back to the zoo, grootgebracht natuurlijk door Matthijs van Nieuwkerk. Echt een ontdekker ook, hè? Ja. Muzikaal ontdeknavel, dat doet de team moeten komen omheen. Want soms moet je zelfs gewoon even ter plekke worden ingesproken, hoe het dan precies zit. Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik vind hem. Het lijkt wel alsof hij anders aan het worden is. Ja, ik vind hem ook. Hij begint arroganter te worden, ah. lijkt wel of zo. Nou, nee, ik denk dat In begin het vond ik, in begin vond ik hem heel erg uh, toegankelijk, los en zo. Ik, ja? weet, ik heb nu een beetje een heel ander gevoel bij hem. Oké. Okay. Het lijkt me wel een keer leuk als je, zeg maar een vriend van mij was pas leden, was toe geweest. toegeweest. Uh, uh, daar kan je kijken, zeg maar. Dan ja, kan je bij Matthijs ja. van Nieuwkerk kan je eerst zien en daarna ga je even wat eten. En dan kan je s'avonds nog een paar witte man aanschuiven. En het is natuurlijk wel een keer leuk om bij Matthijs van Nieuwkerk op de achtergrond te komen zitten. En dan mee te lezen met de autocue. Oh ja, ja. Ja, dan denk je van nou, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Gewoon even meedoen. Ik denk dat je binnen vijf minuten gewoon eruit ligt. Maar het is wel leuk. Ik zal het toch een keer... Ja, als je het echt gaat doen. Dat is echt leuk. Ik heb wel eens gehoord dat mensen dan met hun lippen dat deden. Ja, precies. Dat moet je gewoon ook doen. En dan laten zien. En het liefst ook voor hem uitpraten nog. Dat jij nog sneller bent. Ja, dat is grappig. Goed. Ik heb nog een Valentijns verhaaltje. Doe maar, ja. een van die legendes. Er was toen een belangrijk man. Die kwam toen bij de heilige Valentijn. Die in de gevangenis zat. En hij vroeg dus of hij zijn blinde dochter wilde genezen. En Valentijn zorgde wel voor een geneesmiddel. Maar dat werkte niet. Op de dag dat hij dus onthoofd zou worden, probeerde de vader van het meisje nog wanhopig de uitvoering van het vonnis tegen te gaan, want ze kon nog steeds niet zien natuurlijk. Nee. En na de terechtstelling ontving het blinde meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel, als ze, mensen hem om raadvoeren gaf hij hen meestal een bloem, vandaar de bloembegroep op Valentijnsdag. Ja. En op het briefje stond van Valentines, en dat kon ze zelf lezen, want ze kon plotseling kijken. En volgens de legende bekeerde de vader zich na deze wonderbaarlijke genezing gelijk tot het Christendom. Vind je dat niet prachtig? Het is prachtig. Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Sorry. Nou ja. Maar het is toch wel romantisch? Ja, het is romantisch. Sinterklaas geloof je ook niet. Maar het is toch ook een leuk verhaal? Ja, mm, hij is, okay. is een kern van waarheid, in Sinterklaas. Maar het is toch? wel dus zo dat hij uh, dat uh, uh, op 14 februari is dus die heilige Valentijnen gemarteld en onthoofd. Op 14 februari. Het jaar is onbekend. Nou, hij zal heus wel iets gedaan hebben. Hij vindt, uh, ja. ja, nee. Wat hij deed, hij, hij liet mensen van ongelijke geloven die uh, trouwen. Oh, dat was het. En ze zeggen ook altijd, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel ja, tussen. Ja, precies. Ja, ja tegenwoordig uh, maakt het allemaal niet meer uit. Nou, wat we ook, ook niet ons konden voorstellen: dat over twee verschillende geloven, twee verschillende mensheid bij elkaar, dat de Duitsers en Nederlanders zullen samenwerken. Natuurlijk uh, in de Gundus, in de Noord-Afghanistan, Noord -Af gaan ze natuurlijk uh, de politiemacht gaan ze. Ja, gaan ze daar versterken. Ze worden daar opgeleid. 545 Nederlanders krijgen daar een opleiding. En uh, nu staat vandaag een stuk in de krant... dat ze heel veel... Uh, uh, 200... Kijk, voor 200 miljoen hebben ze 37.000 politieagenten opgeleid daar in dat land. Heel vaak konden ze niet eens uh, uh, praten of uh, achteruit lopen of dat soort dingen. Echt de meest drollige dingen konden ze daar niet. Uh, uiteindelijk hebben ze een politiebrevet hebben ze gehaald daar. Die mensen daar in Afghanistan. En wat deden ze met het politiebrevet? Nou? gingen ze naar de Taliban. Want dan konden ze toch meer dan 200 dollar per maand verdienen. Kijk. Ja, maar dan het is, is niet, het uh, toch dweilen met de kraan open. Nee? Dat hadden we niet zo uh, bedoeld. bedoeld. nee, nee. <laughs> Jammer weer. Ja. Dus. Ik heb nog een nieuwtje. Ook, ja, verhaal, dacht, er wordt veel, uh, toch wel cadeautjes voor elkaar gekocht. Gouden, ja, oh ja. leuke ja? sieraden en zo. Maar er is nu na een keurmerk voor eerlijke bananen en koffie... komt er nu ook een keurmerk voor eerlijk goud. En de eerste kilo goud die voldoet aan deze fair trade, fair mind eisen... Die is onderweg van Bolivia naar Europa en het heeft Solidaridad Vrijdag bekendgemaakt. En uh, ja, sieradenmakers kunnen dus in de toekomst juwelen verkopen met het Fair Trade label. Dus dat is wel mooi, want die mijnbouwers die dus hun goud winnen op een minder schadelijke manier voor de natuur en de gezondheid van de mijnbouwer, die mogen dus dat Fair Trade, Fair Mind keurmerk voeren. Dus, maar ja, ik denk alles als het gestolen wordt aan goud, maar kan, kan misschien ook wel dat keurmerk hebben, want daar hebben ze niet voor de mijnen in gemoeten. Nee. Het, ik, ik zit wel eens te denken, waar gaat de wereld naartoe als alles nou... Alles een keurmerk krijgt. Keurmerk krijgt. Alles wordt ja. volgens de regels gedaan, althans daar worden regels voor gemaakt, die moeten we naleven. Dat zou toch een... Ja, wat voor wereld wordt het dan? Als alles geregeld, overgecontroleerd. Dus overgecontroleerd wordt, ja. dan alles correct ook, Ja. Je nou, wordt volgens van mij ook geen geld meer verdienen. Al het ook. voedsel, weet je wel, dan is het helemaal vacuüm verpakt en alles... En ze moeten er een datum op zetten. Ja. Maar ik heb zelf van, nou ja, je hebt een hele goede graadmeter. Het is je neus en, uh, en, en, en je tong. En, uh, van, en ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb wel eens dat vleeswaarden zijn ze helemaal vacuum verpakt. En dan zijn ze een week uh, later dan dat erop staat. Maar je ziet gewoon dat het nog hartstikke goed is. Ja. Nou, daar heb ik ook zo van, nou nee, ik het wel op hoor. Ja. Maar, maar ja, ja, ook... ik heb ook wel eens horen fluisteren dat er mensen de dus sexy moesten doen op hun lichaam en als het echt helemaal in, pla in plastic was. Dat het dan uh, gewoon uh, nog bijna ongeschonden was. Dan denk ik van, oh. Wat anders. Luchtdicht wat? verpakt. Ja, weet je wel? dat blijft gewoon lang goed ja, ja. Nou ja. we zullen zien. Het, het is leuk om erover te filosoferen waar we het eigenlijk naartoe gaan. Als alles geregeld alles is, is, alles is goed, alles is goed bevonden, en het is alleen maar een kwestie van alles in de gaten houden. Ja, nee, dat maar dat is een heel werk, joh, wel. Ja, maar je hebt het toch niet in de hand, want jij kan natuurlijk toch zomaar ziek worden. Of dan heb je alles in de hand? Ja. En dan is er gewoon een of andere rek. Die drinkt te veel, die hebt het niet in de hand en die rijdt jou te pletter. Jawel. Heb je alles goed geregeld? Nou, dan zit je dan. Dat, hey, dat heb ik even niet over nagedacht. Ja, het oh, stond? Ja. Goed. Ja, goed. Nou, ja, goed. John en Jen maken altijd vrolijke muziek. Een beetje surfmuziek. I run. I Het programma is bijna afgelopen en Jolanda komt al met allerlei recepten tevoorschijn. Krabburger lijkt me ook wel lekker. Ja. Ik zou voor zijn, er is momenteel zoveel ziek in Nederland... dat er gewoon van de volksgezondheid een recept komt... dat we dat met z'n allen moeten eten. Dat is, onder, dat is onderzocht. Dit is heel gezond voor je. Dit gaan we de eerst de komende paar weken eten... tot iedereen weer een beetje aangesterkt is. En dat we allemaal op de juiste spoor weer zitten. En dan wordt hierna hierna nou weer wat, wat speling gegeven... van nu mogen we weer even wat anders eten. Maar het is belangrijk dat we de economie nu... dat, dat we die stabiel houden. Niet dat we ons volprop met onzin dingen... We zijn er weer. Het stokpaardje van Wilma. Nee. Eten! Ja, ik merk het weer, ja. Dat nou, zo, we hadden het over voetbal. Ja? Maar er blijkt dus dat er is nu een voetbalclub uit Dronten... die heeft last van de konijnen die het voetbalveld vernielen. Ha! En nu heeft de provincie Flevoland het advies gege ge ge gegeven om s'nachts harde muziek te draaien om de beestjes weg te jagen. Eerder verzoek tot een jachtvergunning voor de dieren werd afgewezen door de provincie. Maar via een brief kreeg de club medegedeeld dat het probleem opgelost kon worden door de hele nacht harde muziek uit de speakers te laten schallen. Gezellig voor de beestjes. Maar ja, de voetbalvereniging heeft zoveel moeten ze daar nou mee. Nou, de bestuursvoorzitter neemt de raad ook niet serieus en die vraagt zich af welke achterlijke gladiol, daar komt het dus gewoon op neer deze oplossing bedacht heeft, dus wij moeten gewoon de volgende keer daar gaan draaien en dan die hele harde hits van jou draaien en dan gaan de konijnen weg, want die willen natuurlijk heel romantisch seksen s'nachts, die groep seks. Ja. en dat kan je gewoon niet met die harde muziek. Nou, oh, die konijnen zijn wel harde porno hoor, hé hey. <laughs> ze doen het als de konijnen nou dat gaat er niet zachtzienig aan toe bij die, tussen die konijnen. Dus dat, ja. dat komt mijn muziek heel goed van pas daar. Nee, hebben ze geen kunstgras daar? Want dat uh, zou de PVV ja, toch zorgen? Ja, dat ik denk dat dat ook wel helpt, ja. Oh, kunstgras. Ja, dat zijn ze dan moeilijk te doen. Wat gaan doen, zeg. Ik, uh, sinds kort, uh, doen wij bij, bij het dagcentrum waar ik werk, doen we de was voor uh, de voetbalvereniging in uh, Zinpankras. En krijgen we, zeg, elke maandag krijgen we zo'n hele zak met... Uh, met wasgoed van die voetbal. En al die fraukelklecht van jou, die zitten dan lekker te snuiven oh, aan het Oh man, wat ruikt het lekker oh. zeggen, mannen mannenzweet. Gewoon Handschoentjes aan en dan huuuuh in je wasmezier. <laughs> soms hoe het, een, soms ik? doe ik het wel twee keer en nog ruik ik dat. Ja, vies hè? Ah, wat een dat heb je ook soms als keer. je over hem er strijkt. Ja, kijk. En dan je... zijn ze gewassen en denk je, nou ruikt wel schoon. En dan ga je die oksels, uh, ga je dus strijken. En yeah. dan denk je van poepoe. Nou, nou. Nou, nou. Um, PVV eist dat de VARA een cartoon van de website afhaalt... waarop zogeheten tuigdorpen, die je partij wil bouwen... voor ASO's, uh, worden vergeleken met de nazi-vernietigingskampen. Dat ja. gaat heel ver. Alleen de dan... Xylon B wordt niet toegepast. Alleen de? Xylon B, dat, was toch, dat werd dan in het, uh, boven in het dak gedaan. En beneden zaten ze er met z'n allen te wachten tot de douche aanging. Oh ja. En dan was dat gas, weet je wel? Nou, dit gaat ook redelijk ver. Ze hebben ook uiteindelijk allemaal een label op met T van tuig... Ah. Uh, nou ja, goed, dan van terrorist? We, van terrori nou, goed, ja, het, het is iets wat natuurlijk niet gaat werken. Hè, dat weten we met z'n allen. Maar ja, goed, het is even een pleister bewond. Het leuk, klinkt leuk. Nou, je nou, wilt ideeën hebben dat je moet wat we moeten afronden? Het is uh, tijd. Tot volgende week. Hoi. Tot, Hoi. tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.